De wereld vandaag. Er was bloed gevonden in de heide, in de heide nabij Leopoldsburg. Eind vorige maand was dat ondertussen, is de voorbije dagen duidelijk geworden, dat dat niks te maken had met de wolven die in ons land leven, met Naya en August, maar wel waarschijnlijk bloed van een everzwijn. Het blijft natuurlijk altijd een beetje spannend hè? en ook wel gek om te zien hoezeer die wolven onze fascinatie toch prikkelen. Vraag is of die zullen blijven overleven in ons land, want ze zijn hier natuurlijk ooit al eens helemaal uitgeroeid geweest en verdwenen de wolven en daar hangt een bijzonder verhaal aan vast. Een verhaal dat wij vandaag eens willen vertellen. Hedy van Rompuy, goedemiddag. goedemiddag. Van onze redactie. Um, we moeten het al meteen in koninklijke sferen gaan zoeken, want onze koning Leopold I blijkt daarvoor iets tussen te zitten, tussen dat verhaal van dat uitroeien van de ja. wolven. Ja, ja, inderdaad. Het zou dus onze toenmalige koning Leopold I geweest zijn die in 1844 zelf de laatste twee wolven in ons land gedood zou hebben. Dus zelf ook met zijn eigen uh, geweer. Um, dat was op 14 of 15 uh, februari 1844. Daar is uh, een beetje discussie over. Maar het is dus bijna dag op dag 175 jaar uh, geleden ja. vandaag. En um, Leopold die stond er toen ook op bekend dat hij heel graag en ook heel veel uh, jaagde. En er ligt ergens in de Ardense bossen zelfs nog altijd een gedenksteen die die jachtpartij op die wolven van, uh, van Leopold herdenkt. En het Museum van Natuurwetenschappen in Brussel die heeft zelfs in haar collectie ook minstens één van die wolven zitten. Dus Leopold I die heeft die toen in 1844 um, aan het museum geschonken. Ze hebben die dan opgezet en ook een hele tijd uh, tentoongesteld. Maar als je nu naar het uh, museum gaat. Dan ga je ze niet meer terugvinden, want ze liggen ondertussen al ergens opgeslagen in een depot in een kelder. De wolf in de kelder. Ja. Het klinkt allemaal heroïs. Hè? De koning die eigenhandig de laatste wolf zou hebben uitgeroeid. Met dat soort verhalen komt natuurlijk altijd de vraag: is het ook echt waar? Ja, je kan je daar natuurlijk wel wat vragen bij stellen. Hè? Wat er daar 175 jaar geleden exact uh, is gebeurd. Ja. En ik heb eens gebeld met de VZW Landschap. Dat zijn de mensen achter de website welkomwolf.be. Dus die alle meldingen en zo bijhouden van, uh, van de wolven in ons land. Um, en zij twijfelen daar toch wel een beetje aan. Zij denken eigenlijk eerder dat um, Leopold heel die, uh, dat hovenverhaal achteraf geclaimd heeft <laughs> en dat hij toch misschien niet helemaal uh, zelf zou geschoten hebben. Er wordt een heel heldhaftig verhaal over verteld van hoe de koning uh, in persoon eigenlijk, achter die wolven is aangegaan. En nu natuurlijk, als het werkelijk om de laatste wolven in België ging, is de kans dat uitgerekend de koning die te stekken heeft gekregen heel erg klein. Dus het zal wel een geromantiseerd verhaal zijn. En ik wil nog aannemen dat de koning aanwezig was op de drink achteraf, maar dat de koning die zelf heeft geschoten, dat lijkt mij al zwaar bij de haren getrokken, maar het theoretisch kan het natuurlijk wel. <laughs> ja, En een andere kanttekening die we misschien ook wel nog moeten maken, is dat die twee wolven die toen doodgeschoten zijn, dat dat eigenlijk niet de allerlaatste wolven waren die toen nog in de 19e eeuw uh, gespot zijn. Want er zijn eigenlijk daarna nog meldingen geweest van wolven die zijn doodgeschoten, dat zegt Jan Loos. Maar dat waren dan geen officiële... Uh jachten meer blijkbaar. Het was wellicht ook not don om na de koning toch nog een wolf te schieten. Uh, maar er zijn inderdaad meldingen uit de Merksplas onder andere, uit de Vierwaanvallei en zelfs nog eentje uh, uit de eeuw daarna, 1923 in de buurt van Namen maar anderzijds moet je wel beseffen, als die uh, meldingen nu al zo moeilijk na te trekken zijn, hoe moet het dan geweest zijn met meldingen toen? Waren dat allemaal wolven? Waren dat valse geruchten? Ja, en toen bestonden er ook helemaal nog zo geen trekkers, bijvoorbeeld zoals we nu hebben. Uh, feit blijft wel dat daar wolven zijn uh, neergeschoten, zijn doodgeschoten. Waarom moest die wolf per se verdwijnen? Moest die uitgeroeid worden in ons land? Ja, in, in de negentiende eeuw was de wolf eigenlijk heel erg um, onpopulair. Um, je was eigenlijk echt een held als je een wolf kon doodschieten. Dat zie je ook aan het hele verhaal van, uh, van Leopold I. Um, en het zit zelfs zo dat als je dan naar het gemeentehuis ging in de negentiende eeuw, dat je zelf een beloning kreeg, als je bijvoorbeeld een wolvenpoot bij had, om te bewijzen van, kijk, ik heb een, uh, een wolf doodgeschoten. En ik heb ook eens aan Jan Loos gevraagd hoe dat eigenlijk kwam, dat die wolf toen zo onpopulair was. In, in de jaren 1700-1800 was het Europese platteland zeer zwaar geëxploiteerd door enerzijds, landbouw en anderzijds jagende adel. Elke vierkante meter van het platteland die werd bewerkt die werd ontgonnen om elke vierkante meter vruchtbaar en, en economisch geschikt te maken. En in die context was er nog heel weinig plaats voor de prooidieren van de wolf. Er werd ook vreselijk op gejaagd. Dus op, dan heb ik het over herten, everswijnen, reeën en alles van een wolf zou kunnen lusten. En anderzijds was die wolvenpopulatie op dat ogenblik nog op peil en zocht die steeds meer haar toevloeg tot de veestapel van mensen. Ging die in de buurt van steden en dorpen op zoek naar voedsel en dat gaf natuurlijk conflicten. Ja, die populatie was toen op peil. Nu hebben we er wellicht maar twee. Dat is weinig hoopgevend, hè? Ja, er, er lopen waarschijnlijk ook nog altijd boeren rond in ons land... ...die die, die wolven liever kwijt dan rijk zijn natuurlijk... Hè, ...als ze bijvoorbeeld schapen of andere dieren zouden beginnen doodbijten... Um maar er zijn wel, wel een aantal dingen veranderd hè, in vergelijking met de 19e eeuw. Wij kijken toch heel anders nu naar de natuur. Er zijn ook veel minder boeren dan toen. De landbouw is ook veel minder alomtegenwoordig nu bij ons. En ook ja, die wolven zelf die zijn zich ook wel uh, gaan aanpassen aan de risico's die de mens met zich meebrengt. Dus laat ons zeggen dat het er toch iets beter uitziet voor Naya en August dan 175 wordt jaar geleden. Nu, ja, het woord dat nu beter past is hype. Vroeger was dat heroïk. Heidi, dank je wel. Radio 1. De wereld vandaag.